De Puma's met zij maakt het verschil. Snel terug naar de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal. Want het is ontzettend spannend met kansen over en weer. Maar worden niet benut. Jerk. Snel, Hij scoort hem eindelijk. Snel een fout van de doelman. Ramon Ezerik. Die plaatst de bal zo in de voeten van Woutersnel. En Woutersnel gaat meteen erheen. En pakt die bal op en schiet er in de linkerhoek. En dan staat dan uh, 1-2 hier in de wedstrijd. Maar net was het, uh, het Rick Kuiten die een kans had. En die haalde goed uit. En die raakte de paal. En daarvoor was het nog een keer de paal. Maar nu is het eindelijk geregeldheid in die wedstrijd. Want Bloemendaal heeft de kansen. Maar ja, dan moet je ze wel maken. Maar dat betekent nu dat die wedstrijd hier op een 1-2 voorsprong staat voor Bloemendaal. En dat de opnieuw moet gaan uh, beginnen. Maar ja, Bloemendaal zal bij de les moeten blijven. Want je hebt het net gezien. Als je 1-0 voor staat en je mist de kansen. Dan krijg zo uh, om je oren. En dat betekent natuurlijk uh, dat het heel zuur is. Maar Bloemendaal heeft het gelukkig eindelijk, eindelijk kunnen we zeggen... Nou, ik nee, denk, na wel, na wel tien kansen op rij het net weer gevonden. Maar ze spelen goed. En daar moet je aan vasthouden. Als Bloemendaal nu nog de kansen zou gaan maken, dan zou het helemaal goed gaan. Komt, en er komt dan een van Bloemendaal weer een de kant. Dus is Rick Kuit die er goed tussenkomt weer. Rick Kuit die een hele verdienstelijke wedstrijd speelt. Dat kon we duidelijk zeggen. En die bal die gaat zwaar over de, de zijlijn heen. Droogte van de middenlijn. Dat betekent dat Allianz een ingooi kan gaan nemen. Droogte van de middenlijn. Allianz wat nu haast heeft natuurlijk, in deze wedstrijd. Want zij betekent dat zij weer achterstaan. En dan uh, Allianz, dat komt die bal. Komt dan richting die lange ballen. Lange die mannen. Maar het is daar heel goed. Is het dat Tim weer die die bal pakt. Jeroen de Dikker. Kan Jeroen de Dikker erbij komen? Nee, Jeroen de Dikker kan er niet bij komen. Dat betekent aan de rechterkant Allianz. Dat gaan we hem opzetten. Komt die bal. Diep richting de, spitsen. de Joost Joostofker die glijdt langs. Nou moet Gijs zijn pool en zijn corrigeren. Maar het is voor hem die wil gaan schieten. En die heeft geen enkele kans. Want die bal die gaat ver en ver naast. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor Bassenvelze. Die rustig die bal kunnen oppakken en gaat kijken waar hij hem heen kan spelen. Legt die bal klaar. En uh, Bloemendaal gaat weer naar voren. Allianz gaat proberen te drukken. En dat betekent dat de ruimte komt, natuurlijk. Voor Bloemendaal komt die bal van Bassenvelze. Richting Toonweer. Toonweer. Kan Toonweer erbij komen? Nee, Toonweer kan er niet bij komen. Is daar, is het daar is het, uh, Tim Jones? Tim Jones richting Wouter Die kan er niet aankomen. Dan moet Bij die gaan komen. Corrigie kan er niet bij komen. De aan de zit er ook naast. En dat betekent dat het vraagweek is voor Rollbedaal. Want Bart Sielke, die raakt het wel nog aan. En dat betekent de hoogte van de middellijn, ingooien voor van Gaat hij richting Tim Jones. Tim Jones. kan maar niet bij komen. Dat dus is een shampoogeest. Die plaatst hem meteen diep richting Snel. En het is daar weer die er goed is weer tussen zit. Die de bal kunnen oppikken. Weer aan de rechterkant van het veld. Plaats hem diep. Probeert hem die te plaatsen. Dan komt dan tegen een been aan, van het tegenstander. En, een en dat ook per wissel komt. Dat is. Dus, uh, ...dat Tim weer erin gaat komen... ...en dat Jeroen de Dikker eruit gehaald wordt. En het is... Uh, uh, sorry, het is Tim weer die erin komt. En het is uh, Jeroen de Dikker die de linkerkant eraf gehaald... ...en het is het Weertje uh, die erin komt met zijn linkerbeen... ...die ze buiten zal gaan spelen. En dat betekent hier dat we gespeeld hebben in deze wedstrijd. Een kleine 25 minuten met de stand uiteraard 1 tegen 2. 1 tegen 2. Spannend dus bij Tjerk de Blauw met de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal. Nou, het is bijna 4 uur, dus we gaan uh, zometeen naar het nieuws. Uh, ik zal nog even vertellen... Wat we ja, het komende uur in ieder geval nog gaan beleven. Natuurlijk het einde van de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal. We gaan nog terugblikken naar Kunstkracht en vooruit kijken, want het is nog tot 6 uur vanmiddag. We kijken terug naar Korendag, een ontzettend geslaagde editie. Een derde editie alweer, uh, georganiseerd door de Beach Pop Singers. En verder het 40-jarig bestaan van het Orgelmuseum in Haarlem. En de Harmonie Sint-Michael bestaat honderd jaar. Dit natuurlijk en meer hier bij zondag in Kennemerland.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 Als ik wil zijn. Je moet ze wel gaan maken. En dan moet je gaan oppassen dat je niet zo'n rare goal uh, om je oren krijgt. Uh, zoals net. En hier stond uh, Remco vanzelf in een goede positie van Allianz. Maar die stond uh, buiten spel en dat betekent dat het vage geweken is voor uh, Bas van Velzen. En het Bas van zo rustig die bal uh, kan gaan ophalen en legt hem dan uh, klaar. En het zal uh, Gijs Jan zijn die gaan trappen. En hij laat het over aan, uh, aan Bas van Velzen. Bas van Velzen moet de bal een, een beetje terughalen van de scheidsrechter, Hij moet precies op de rand liggen van het stadsgebied. En, dan, en uh, dan kan Bas van Velzen gaan kijken waar hij een kan trappen. Bas van Velzen gaat kijken een paar aantal meter lopen. Gaan we plaatsen naar de vier richting Kuit. Kuit kort hem door, maar er staat niemand bij. En ondertussen is er, wel, uh, er, komt er weer een aanval van Allianz weer de rechterkant van de stad. is het Beren die er goed tussen zit. Maar komt die bal nog steeds, is die bal nog steeds niet weg. En dat betekent dat Gijs-Japoelgeest die bal gaat wegtrappen. Maar die komt er niet bij. Dan moet Beren uh, corrigeren. En die komt er ook niet bij. En dat betekent het project van de inmiddellijn. en ingooi voor Allianz. Die wordt snel genomen. Is het Joost Hopke die er goed tussen komt? En die bal en hij dus het. wegtrappen weg. Weg en weg. Geen gevaar natuurlijk. Vol je eigen op, Want dat is levensgevaarlijk. Maar dan komt het we toch weer het in ingoooooien. Voor uh, Allianz. En het is de beren die er niet bij komen. De heeft toch die bal in zijn voeten. Kuit, kuit. Op uh, andere beren. Beren plaatsen we meteen aan met de rechterkant het veld naar de Watersnel. Waterstel moet die bal aannemen, moet een actie gaan maken. Kaarten kijken, gemaakt een dribbel. Gaat nog steeds kijken wat die bal kan doen. Plaatsen dan een beren Waarschijnlijk, nee, kaarten terug naar bij die heeft de bal in zijn voeten daar. het daar weer een die erbij komt, maar snel kan er ook niet bij komen. En dat betekent dat Allianz uitkomt aan de linkerkant van het veld. Allianz komt die bal diep recht in die spits. En dan moet Joost Hofke erbij komen. Maar het is wat ze wel zien goed. Rustig kunnen oppakken. Gevaar is geweken. En dat betekent dat Joost Hofke aan de linkerkant die bal heeft. Joost Hofke, dat team jood, Jim jood, probeert een hoofd te bereiken. Maar die bal is niet goed. En dat betekent er ingegooid in Allianz. Allianz is echt druk te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 Optimaal. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot vijf uur. Es chamore llega ja. sin esta manera. No tené la culpa. Caballol la nada porque muy depreciado por eso. No te perdonó yo nadie. Llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de comprensa, amor del pasado. Venderé, venderé, venderei, ven, En al destino te desaparado, los mismos ya callé, lo mismo soy yo.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 die bal weer tegen die spitsen. Zulke Kloos, die weer resoluut up wegkomt in het centrum vandaan. En weer over de zijlijn heen gooit. Komt weer een ingooi voor de Allianz. Drie meter verder dan de eerste ingooi. En uh, moet je opletten, natuurlijk. Heel leuk, we moeten Moet je opletten daar. Het hendt wel eigenlijk. zei ze, maar. niet dus, uh, meer. Die, die bal in één keer goed wegknalt, eigenlijk. En is het Baaaidi die ertussen moet komen. Baidi doet het goed. Klaar voor weer van de plaatsen. Dat lukt niet. Dan kan Allianz weer uit. Aan de rechterkant uh, nu die bal. Tim Jong gaat het corrigeren. Doet het heel goed. Plaat die bal over de zijlijn heen. Resoluut. En dat betekent natuurlijk. Even tijd weer. Allianz, uh, wat stel die bal gaat halen. Er moet nog een in hoogte van de middenlijn komt die bal via Vincent. Voornaan. Veersen. Het voorduit gooit die aan de linkerkant. En uh, dan uh, is het daar nog steeds Allianz die, die bal heeft in de hoogte van de cirkel. En het is Kui, die goed tussenkomt. En dan wordt er een overtreding gemaakt volgens de scheidsrechter op de cirkel. En daar moeten we met al opletten dat die bal niet dringend gaat zeilen. Want het zou heel zuur zijn als je zo goed staat te voetballen. Maar ja, je moet ze natuurlijk zelf maken. En dit zijn die momenten dat het dus heel gevaarlijk kan zijn voor het doel van. Van, van, van Allianz. Het is dus, uh, uh, er voor het doel van uh, Bas van Het is dus Donnie Labij die erbij gaat staan. Die zal gaan trappen. Trapt die grond even legt. De zegt de muur uh, goed. Er staan twee, vier, vijf man van Bloemendaal in die muur. En uh, er staan er twee man naast van Allianz. En dat betekent dat Donnie Labij zal gaan trappen. De schijtstetter staat erbij om het zijtje te geven. Komt die vrije trap van uh, Allianz. En... Uh, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En die staat er zo in die bal...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 En dat betekent dat Bloemendaal nou zwaar punt te laten liggen hier in deze wedstrijd. En dat Bloemendaal nou gelijk speelt met 2 tegen 2. Oké, okay, dankjewel, Tjerk de Blauw. Zwaar puntverlies dus uh, van Bloemendaal. Uh, te uh, uit tegen Allianz. Dus 2 tegen 2.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 ...voor een optreden en nu moeten, we, moeten wij betalen. Dus dat is ook een beetje andersom, hè? Er komt een tweede steen bij, dus ik ga even vragen. Wie ben je? Ik ben Christa. Nou, <lacht> ja, want ook in het bestuur, dus. Ja, dus je hebt even met een scheef, oog, uh, scheef oor ook even geluisterd van wat uh, Anita net zei? Alles waar wat ze zegt. Ik sta er helemaal achter. <lacht> okay. Het is mijn zangmaatje ook nog, dus dat kan niet stuk.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 The spics and the spics are the girls On my mind Where are the girls I live Far behind The spics and the The girl that I love, she is gone, she is gone, all of my life I call yesterday, the spics and the spits, het waarschijnlijk wel van de Bee Gees, Spics and en Nou, we hadden het net al over uh, ja, uh, toch wel uh, uh, zwaar puntverlies voor de heren van Bloemendaal. Ze speelden namelijk uh, tegen Allianz uit en daar werd het 2 tegen 2. En uh, ja, tijd om even de trainer aan de, tand, of aan, de, ja, aan de tand te voelen en dat is Kees Nuijens. Uh, Tjerk, goedemiddag.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 I'll hang out After midnight Gonna shake your Tamperee Zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Oh baby, when you talk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 I have them to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a too hard to explain Baila la calle, de noche, baila la calle Baila la calle, de noche, baila la calle I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita De casa Shakira, <in> Shakira <Spanish> Oh baby, when you talk like The Congo, let me see CIA man, fantasy a refugee oh. let like me back with the fugies from a third world country. I uh, go back like when pop carry crates for well, Humpty Hump. We lead a whole club yeah. dizzy. Why the CIA? It's the, the Colombians and Haitians. I, I ain't guilty it's a musical yeah. transaction. Bo bo bo bo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boat oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. And we'll let's go. real slow, baby like this is perfect. Oh, you know. I'm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 Verdacht hebben vernomen, dan kan je dus bellen naar 0900 8844. Dus 0900 8844. Dus ja, een, een auto-ontploffing in Heemsteden. Gebeurt niet vaak, gebeurt niet veel in Heemsteden. En dan nu toch ja, een zwaar ongeluk, wat waarschijnlijk nog opzet is ook. Nou, weet u er meer van, dan kunt u dus bellen naar 0900 8844. We were all wounded. You and me, we were all wounded at wounded knee, you and me, in the name of manifest destiny, you and me. But always broke their word. They pinned us in like a Drove us.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 Uh, ja een draaiorgel een groot uh, boek met gaten erin werd in de draaiorgel uh, gezet en uh, ja spelen maar ja want ik zit altijd ik de... De... ja want vroeger ging je nog uh, echt draaien hè de, de draaiorgelman die moest echt uh, aanzwieren zeg maar uh, maar ja. tegenwoordig uh, gaat het elektrisch hoe ging dit uh, orgel nou, dit was echt een hele grote orgel. Ik uh, moet zeggen, ik heb hem eigenlijk nog niet zo groot gezien. Oké. Okay. Als dus zeg maar een, een gemiddelde loodset was hier helemaal over te breken, uh, ja, stond dat orgelder. Zo. Dat is inderdaad volgens mij ook, uh, ja, inderdaad met de motor uh, aangestuurd. En uh, niet uh, zo'n draaidingetje...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 Ja, de lood stond helemaal vol met stoelen en uh, ja, het stond helemaal vol. Het was een gezellig lukt daar. Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Uh, nou, jij ja. bent uh, vliegende reporter en eigenlijk fotograaf. Dus uh, jij ging daarna gelijk door naar uh, Heemstede. Ja, de, de Harmonie. De, de Harmonie, inderdaad. Was eh. een prachtig concert uh, in het oude Atheneum daar. En het haakertal Atheneum. En uh, ja, ze bestonden rond het jaar en ze kregen een, uh, een erepenning uitgereikt. Oh, door wie? ...door de heer Borchot van uh, de provincie. Die, uh, die was aanwezig en uh, na wat gespeeld hebben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 Al heel lang inderdaad dat die man in het koor speelt. Ja, knap hoor. En uh, Leonie Janssen, uh, Haarlemse zangeres, die was daar ook bij. Uh, hoe uh, is haar optreden ja, ontvangen? Ja, zeer goed. Ik vond het zeer indrukwekkend hoe, uh, ja, hoe uh, zij daar zong. Ze deed ook een a cappella op een gegeven moment, dus uh, zonder ondersteuning van een microfoon of iets dergelijks. En uh, ja, het was echt prachtig om, uh, om naar te luisteren. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval uh, fijn om te horen. En ik weet ook dat jij daarna gelijk doorgegaan bent naar de wedstrijd uh, Telstar-Haarlem. Nou, daar is oh, ja. het uh, uiteindelijk twee tegen twee geworden. Um, ja, wat voor stemming heerste daar? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, direct de persconferentieruimte in ben gedoken uh, en ik uh, helemaal niks heb meegekregen van de website. Ik weet dat uh, één uh, persoon van Haarlem uh, aan ja, de Zurek opgelopen en naar het ziekenhuis is gegaan om uh, daar een foto te laten maken. En die leek toch al behoorlijk gekwetst uh, dat ik van uh, de trainer uh, in de persconferentie word. Okay. Mm,